Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Willem Holleder blijft in voorarrest in de moordzaak Cor van Hout. Zijn advocaten hadden om opheffing van dat voorarrest gevraagd... omdat volgens hen de bewijs tegen Holleder in die zaak ontbreekt. Bovendien zijn er volgens de advocaten tal van anderen... die een motief kunnen hebben gehad voor de moord op Van Hout. Het OM spreekt dat tegen. Holleder staat niet alleen terecht voor de moord op zijn vroegere handlanger Van Hout... maar voor een serie moorden. Al zou de rechtbank het verzoek van de advocaat hebben ingewilligd... dan nog zou hij niet zijn vrijgekomen. Booking site Ticketmaster is enkele dagen geleden getroffen door een datalek. Er kunnen betalingsgegevens toegankelijk zijn geweest... en ook kunnen adres, telefoon en mailadressen gelekt zijn. Volgens Ticketmaster zijn alleen Britse klanten getroffen... toch hebben ook Nederlandse klanten een mail gekregen... met het advies hun wachtwoord te wijzigen. Femke Halsema vindt het een groot voorrecht dat ze als burgemeester van Amsterdam haar stadgenoten de komende jaren mag dienen. In een verklaring op haar website schrijft ze dat ze blij, trots en nederig is. Met alles wat ik kan bieden zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn, schrijft ze. De komende tijd bereidt ze zich voor op haar nieuwe functie. De koning moet haar nog benoemen op voordracht van de minister van binnenlandse Zaken. Bij een brand op een markt in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... zijn 15 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt... dat meldt persbureau Reuters. Het vuur brak rond half drie vannacht uit in de wijk Gikomba Market... waar woningen, flats, winkels, krotten en opslagplaatsen zijn. Zeker 15 panden zijn door het vuur verwoest. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft vandaag droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 23 graden aan zee... tot 29 in het zuiden. Morgen komt de winter uit het noorden en wordt het iets minder warm dan vandaag... In het weekend wordt het wel weer bijna overal zomers warm. Dit was het NOS -journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de AMBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Goedemiddag, het is zonnig weer Het is prachtig, het is hartstikke lekker buiten En dan zitten wij binnen, nou ja, oké okay. En ook een lange broek ook wel. Wie is dat nou weer? <laughs> dat klinkt dan niet raar, hè. Je bent nou. al schender geworden Hè? Huh? transgender geworden. Oh, je bent transgender geworden? Ah, ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Geen Dolly Dolly, maar... Nee, Dolly heeft het heel druk, hè? die is aan het verhuizen en ja, zo. Die, ja, ja, vreselijk in de stress natuurlijk. Maar heeft wel vreselijk de beste gedaan voor mij. Ja, dat dan weer wel. En dat hoor je dan om half één en half twee. Zo is dat. En uh, Dolly, sterk hoor, wij zien met je ja, hele verhuizing. Pff, het is wel, een verhuizen nou? Voor mij is het 23 jaar geleden dat ik voor het laatst van huis ben, maar ik doe het nooit meer. En ook met 24 graden boven nul ook Ja, een... Ah, lekker. En het zonnetje erop. Ja. Maar, ja. maar u hoort het, dames en heren. Mijn sidekick vandaag en grote vriend en collega Bart van der Meer. Jawel. Goedemiddag. Van het Lucifest <laughs> Hij is helemaal eerder naar Zandvoort gekomen. Eh, om eh, gewoon gezellig uh, de Zandvoort lunch te doen vandaag. En, uh, ja, een gezellig programma hoor. Je krijgt niks te eten, maar het is wel gezellig. <laughs> <laughs> ik heb twee baltrammen bij me. Hè. Kunnen we delen? Ja, nou hoeft niet door. Nee, dat hoeft niet. Oké. Okay. Zo, nou, oké. Okay. Dus in ieder geval hoe het ook is, we gaan gewoon een lekker gezellig programma voor u maken. En we hebben natuurlijk het regio nieuws straks om half één, half twee. En verder hebben we natuurlijk ook het liedje van de Sidekick. Nou, het is van mijn ja. manier waar hij mee komt vandaag. <laughs> Hij wil het niet zeggen, dames en heren. Spannend. Spannend. Spannend, Hij wil het niet zeggen. <laughs> Goed. En uh, straks ook nog matchbox, hè? Zit daar nog een leuke speciale dingen in, uh, Bart? Uh, nou, er zitten. We hebben zeven nieuwe binnenkomers. Oh, dat is nogal wat. En, ja, en daar zijn er vier echt giga van geworden. Ja, ja. Bijvoorbeeld de uh, Richard Harris met MacArthur Park. Oh ja, dat is een prachtig. Dat is de mooiste uitvoering die er bestaat. Precies. Ja. Daar kan Donna Summer niet aan typen. Nee, die is ook leuk. Ja, maar die van mooiste. Richard Harris is echt de mooiste. De mooiste. Ja. Er is zelfs een versie van James Overlast. dat vind ik ook mee. Tja. <laughs> Ja, zegt is echt zo. Het is en dan wordt er nog gelukkig niet op gezongen. Nee, nee, dat, dat dan nog niet eens. Uh, veronderstel dat je in het Duits... Uh, ja, precies. Nee. nee, Duits kan niet meer, hè. Nee, dat nee, nee. Die, nee alles is maar, voorbij. Alles is voorbij, hè. Schade, <laughs> Deutschland. Alles is <laughs> voorbij. Alle. Ja, ze hadden zo'n lol dat wij er niet bij waren, hè. Ja. Um. En trouwens, allemaal hartelijk welkom onze Duitse toeristen. Ja. Dat <laughs> ja. dan ja. weer wel. Ja. We zullen jullie niet te lang pesten met... Uh, het <lacht> nee. We ja. nou, zullen nu zo... Zo dan even in een paar minuten. Het is karma, hè? Want ze vonden het zo leuk dat wij er niet bij waren. Ja. Maar ja. mee bespot. En dan liggen ze zelf eruit. Als, eerste en ze als laatste in de groep ja, ook nog. Ja ja, ja, ja, ja. Achter Zuid-Korea. Ja. Dus dat is nog even karma, hè? <lacht> ja. ja. Instant karma is dat. Ja, precies. Daar hebben we ook een liedje van, trouwens. Daar hebben we ook een liedje van. Ja. Maar goed, weet je wat we gaan doen? We gaan beginnen. Lekker.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 Ik zette haar neer bij het AVRO-gebouwtje Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open Daar zat ze weer achter de koek weggekropen Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad Jij Christine Kieler in pocket voor mij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 maar goed maar goed, uit Maduro. Da. Ja, nog helemaal live opgenomen in het nieuwe Lamar, Toen de tijd nog tegenwoordig het Damar-Theater, maar toen het nieuwe Dalamar-Theater in Amsterdam waar uh, Zonneveld. Wim Zonneveld, want die was het natuurlijk regelmatig, speelde. En uh, nou ja, zoals gebruikelijk, uh, Willem, oftewel Wim Zonneveld, werd geboren in Utrecht. En dat gebeurde op 28 juni 1917. Hij zou er 101 geworden zijn. En uh, hij overleed in Amsterdam 8 maart uh, 1974, en nou ja, u weet het... Nederlands cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie... van het Nederlands cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Samen met Toon Hermans natuurlijk en uh, Wim Kan. En belangrijke acts die uh, natuurlijk Sonneveld had. Vater Financius, Nickelen Nelis. Uh, nou ja, uh, jij kent er ook nog een paar, denk ik, of niet? Uh, ja, maar de, op dit moment... <laughs> Je hebt ze net genoemd al. Ja. Maar Willem Parel. Of Willem Parel Willem natuurlijk, Parel. He, Daar is de orgelman. Ja. En, en uh, de, de stalmeester natuurlijk, niet ja. te vergeten. He, de, vervolgens een Mick achter de Gordon <laughs> zo de meet, ja. we. Uh, straks, als we na ene wat cabaret doen, komt hij nog een keer terug. Want ik heb nog een leuk conferentie van hem, uh, van hem klaarstaan ook. Want ik vind zo'n man mag je best wel met twee dingen eren. Dus uh, waarom ook niet? He? Ja. Toch? Ja. Wim Zonneveld, en hij overleed natuurlijk veel te vroeg. En in 1974 al. En hij is niet zo oud geworden. En we hadden hem nog best willen hebben. Maar vandaag zou hij dus officieel dan 101 geworden zijn. Nou, er zijn maar weinig mensen die dat halen. Ja. Niet waar? Ja. Oké. Okay. Goed, uh, de 3 in 1 Ja, we gaan naar de 3 in 1 En dat is een belachelijke vandaag. <laughs> echt een belachelijke 3 in 1 Je was voor ongeveer. Nou, luister maar. Okay. 3-in-1. In 1. Hij is echt gek. Hi there! Nice to be with you. Happy you could stick around. Like to introduce Legs Larry Smith, drums, and Sam Spoon's rhythm pole, and Vern Dudley Bohay Noll, bass guitar, and Neil Innes, piano. Come in Rodney Slater on the saxophone, with Roger Ruskin Spear on tenor sax. Hi, Vivian Stanchel, trumpet. Big hello to Big John Wayne, Xylophone. And Robert Morley, Guitar. Billy Butlin, Spoons. And looking very relaxed, Adolf Hitler on Vibes. Nice. Princess Anne on Sousaphone. Introducing Liberace, Clarinet. With Garner Ted Armstrong on vocals. Lord Snooty and his pals tap dancing. In the groove with Harold Wilson, violin. And Franklin McCormack on harmonica. Over there, Eric Clapton, ukulele. Hi, Eric. On my left, Sir Kenneth Park, bass sax. Great honor, sir. Specially flown in for us a sessions gorilla on Fox Humana nice to see incredible shrinking man on euphonium drop out with Peter Scott on duck call hearing from you later Casanova on horn yeah digging general the Gaulle on accordion really wild general thank you sir Roy Rogers on Trigger. <laughs> Tune in Wild Man of Borneo on Bongos. <laughs> Camp Bassi Orchestra on Triangle. Thank you. Great to hear the Rollinsons on Trombone. Back from his recent operation, Dan Drop, hot. And representing the Flower People, Crossimodo on Bells. Wonderful to hear Brainiac on banjo. We welcome Baldunicum as himself. Very appealing, Max Jaffer. Mmm, that's nice, Max. What a team, Zebra Kit and Horace Bachelor on percussion. And a great favorite and a wonderful performer, all of us here, Jay Arthur Rank on Gong. farm called Misery, but of that we'll have none Because we know a one that's always lots of fun uh -huh. And this one's name is Jollity, believe me folks it's great For everything sings out to us as we go through the gate All the little pigs they grunt and howl, the cats meow, the dogs bow wow Everybody makes a row down on Jollity Farm The little pigs, is grunt and howl. Grunt, howl, grunt, howl. The cat's meow. Meow, meow. The dog's bow howl. Ruff, ruff, ruff, ruff. Everybody makes a run down on Jolly farm. All the little birds go tweet, tweet, tweet. The lambs all bleat and shake their feet. Everything's a perfect treat down on Jolly farm. Regular as habit, the cocks begin to crow. And the old buck rabbit sings, we'll Stuff it up, a jumper! We'll all the little ducks do quack, quack, quack. <coughs> the cows all move. The bull does too. Everyone says, How do you do? Down on Jollific Farm. Was hij lekker gek, uh, gek uh, of niet? Lekker gek. Heerlijk. He? Heerlijk. Ja, lekker gek, toch? Ja. Ja, dat is heerlijk. De Bonzo Dog Band, oftewel de Bonzo Dog Dooda Band, zo werden ze ook wel genoemd. Het was een, uh, ja, een underground beatband, werden ze genoemd. Nou, het, het was gewoon een stelletje gekken bij elkaar. Mafkezen. <laughs> een stelletje mafkezen bij elkaar. En uh, wat vooral ook leuk is, dat bijvoorbeeld Monty Python. Uh, Hier voor een groot deel uit voortgekomen is, he? uit dit uh, gezelschap. Yep. Uh, dat, dat is dus het leuke. <tie> nou, de bezetting uh, was Neil Innes, die deed zang, gitaar, piano en andere. Uh, dan had Vivian Stanshall, die was er ook. Roger Rus uh, Ruskin Spear deed de blaasinstrumenten. Rodney uh, Desborough Slater uh, ook blaasinstrumenten. Larry Smith, dat was de drummer. Lex Larry Smith werd hij ook wel genoemd. Dennis Cohen was de bassist. Joel Druckman deed ook bas. Uh, en uh, dan hadden we ook nog Dave Clegg, ook op bas. Ja, ze hebben diverse... Uh, ze hebben diverse... Uh, uh, bezettingen gehad natuurlijk. En ze waren gewoon lekker gek. En daar ging het om. Daar ging het om. Ja. En... Uh, u hoorde achterin volgens die intro en die outro... Nou, dat was natuurlijk al <laughs> zich, zich een idioot verhaal. Uh, daarna uh, Jolian Farm. Jollity Farm Jolity. heette Ja, Jollity Farm. En die hoort u zo nog een keer. Let maar op. <laughs> ja. En uh, dan uh, als laatste de Urban Spaceman. En daarvan is als leuk detail dat die single geproduceerd is onder pseudoniem. Alleen ik weet even het pseudoneem niet. Apollo maar... C. Vermoed. Oh ja, ja, jij weet dat weer. Hè. Niet te geloven. <laughs> Apollo C. Vermoed, ja, hij weet het weer. Uh, de, de, en dat was Paul McCartney. Yep. Ja, dat was niet anders. En die heeft dus die single gewoon geproduceerd. Maar, goed, ik zei het al. Dat van die boerderij, dat hoort u zo nog een keer. Of van die jo Jollity Farm. Yep. Want onze eigen Nederlandse band Met Jacques Loes, hij heeft dat nummer ook opgedaan. En dat wist ik dan weer niet. Nee, in een Nederlandse vertaling. En die is eigenlijk net zo leuk. Let maar op. Hier zijn ze. De boerderij van de disney Band. Als het lukt. Nou, kom op nou. Ja, ik wou ik zeggen. Het was een dagje uit en ik speelde met mijn fluit. Het kostte mij geen duit. Toen ik door de poort heen liep, riep iedereen mij toe. Ja, zelfs de boeren boerenmeid, riep rostig, toedeloe. En al de kleine biggen knarden goud. de kat miauw, de hon wauw wauw. Iedereen die was zo blij op de poeder. De gauw. De kat miauw. Miauw. Miauw. De hond wauw, wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. Iedereen die was zo blij op de boerderij. Ja, de vogeltjes met hun gefluit. De geit ook luidt. Nee. De eend. die Zijn kippen en de meid die molkt, de stier. Ik zie het hier wel zitten. Ik spring op de bak, tieren, leren, De koe roept boe. De kip roept ook. De stier ook geheet. Iedereen die was, zo blijf op de boerderij. Lekker gek gewoon. Ja, ja Band bent eigenlijk wel een letterlijke uh, ja, remake van het nummer van die Bonzo Dog Band. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon humor. Beetje geheim, mag er tussen zijn. Ja. Uh, want uh, ja, ik weet niet hoe, of het nieuws een beetje vrolijk is, maar ook... uh, Nee. Niet? Niet. Oh, nou, we gaan het toch doen. <laughs> uh, want uh, ja, want we moeten de mensen per ook een beetje op de hoogte houden, nietwaar? dat Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Bart van Heuwen. Dit is het regio van 28 juni 2018. Een deelnemster van het Nederlands kampioenschap Scootmobielrijden... op het racecircuit in Zandvoort... is woensdagmiddag gewond geraakt nadat ze ten val is gekomen. Ze viel van haar Scootmobiel op het parcours. Ze wordt nagekeken door ambulancebroeders en door het ongeval heeft de organisatie besloten het parcours deels aan te passen. In totaal doen twaalf teams mee aan het Nederlands kampioenschap scootmobielrijden. En de deelnemers zijn allemaal 75-plussers. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Rijksstraatweg in Haarlem... is woensdagochtend een vrouw gewond geraakt. Een auto die uit de Preangerstraat kwam... werd geraakt door de auto die al op de Rijksstraatweg reed. De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval kon het verkeer niet meer via de Rijksstraatweg passeren. Bussen van Connection stonden te wachten of moesten een andere weg kiezen. Het heeft lange tijd geduurd voordat de weg weer helemaal kon worden vrijgegeven. Bij de voertuigen liepen aanzienlijke schade op... en de toedracht van het ongeval is niet bekend. Bij Pluspunt en Wijksteunpunt de Blauwe Tram... zijn er ook dit jaar weer leuke zomeruitstapjes... Zo is er dinsdag 10 juli een mooie scootmobieltocht door de duinen. Vanuit Pluspunt u, rijdt u door de duinen naar Kraantje Lek... en krijgt u onderweg van alles te horen over het duin van een echte duinliefhebber. Op het terras van Kraantje Lek krijgt u een drankje en daarna weer gezamenlijk naar huis. Laat uw scootmobiel goed op en doe mee. Verzamelen is om 1 uur middags bij Pluspunt, Flemmingstraat 55, Zandvoort Noord. Ja, ga ik niet doen, moet ik eerst helemaal van het wijk hier. <laughs> extra langs de snoer mee. Ja, extra langs de snoer mee doen. <laughs> Aanmelden is noodzakelijk en kan bij de balie van Pluspunt via telefoonnummer 023 574 0330. En ook voor meer informatie kunt u hier terecht. De kosten bedragen 3,50 euro per persoon, inclusief één drankje op het terras. Een man is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt... bij een ongeval op het fietspad tussen Zandvoort en Noordwijk. In de buurt van Zandvoort kwam rond half vijf... een wielrenner uit een wielrengroepje in Botsing met een tegenligger. Beide mannen vielen op de grond... en de tegenligger raakte bij het ongeval ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd... waarna hij met spoed naar het VUMC in Amsterdam is overgebracht. Bij het wegrijden moest de ambulance nog wel een zetje krijgen... omdat deze bij het keer vast was komen te zitten in het zand. Gezien de ernst van het letsel komt de VOA... dat is de verkeersongevallenanalyse... onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. En tot zover het nieuws. ZFM luncht.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 Vanavond is het nog lang aangenaam met rond 8 uur s'avonds een temperatuur van een graad of 22. Uiteindelijk daalt het weer komende nacht naar 14 graden en daarbij blijft het helder en droog. Morgen schijnt de zon ook volop en is het droog. De wind waait uit het noorden en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 5. En daardoor is het ook iets minder warm met temperaturen van 23 tot 24 graden. In het weekend schijnt de zon volop en blijft het overal droog. De wind wordt meer oost tot noordoost en daardoor gaan de temperaturen weer omhoog. Zaterdag wordt het 26 en zondag ongeveer 28 graden in de regio. Ook na het weekend lijkt het nu droog en zonnig te blijven. Wel wordt het voor velen wat aangenamer wat betreft de temperatuur. Maandag wordt het nog 27 en woensdag ligt het kwik rond de veel aangenamere waarde van 23 graden. En dit was het weer. Van Rikos Röden Ja, dat weet ik niet. <laughs> vertel. Nou, ik ben over het algemeen niet zo'n liefhebber van hele nieuwe muziek. Ja, dat vind ik nou niet helemaal mijn smaak. Nee. Uh, er, zit goed, uh, er zitten goede dingen bij het natuurlijk. Uh, natuurlijk. En Beyoncé is op zich uh, met, eerst met Destiny's Child en later als solo-artiest niet slecht. Oh. Maar toen ik uh, een paar jaar geleden de film Cadillac Records zag... met in de hoofdrol Beyoncé als Etta James... en toen hoorde ik haar dit zingen... nou, toen was ik echt totaal verkocht. Ja. Dan dacht ik, wan, dit is een echte zangeres. Echte zangeres. Ik vond het geweldig. Ja, ik ook. Maar, blind uh, van maar het haalt het niet met de versie van Ben eh. Hart met Joe Bonamassa. Nee, nee. En die duurt ook wat langer. Ja, die duurt ook iets langer, ja. En uh, het, is, het is natuurlijk een nummer van Etta James. Dat, ja. dat ook nog. En waar de hitversie eigenlijk was van uh, Chicken Shack, hè In de, in de jaren ja, met Stevie uh, met met Nicks. Christine, Perfect. Nix. Of, uh, Christine uh, McVie Perfect. was dat, ja. Ja, toen leidt het nog Christine Perfect. Oké. Okay. Ja, ja die vind ik ook beter, hoor, want ik vind Stevie Nicks. <laughs> Die kan je jaren gebruiken. Ja, oh ja, die kan je jaren kun je die troepen. I'd rather go blind dus prachtig nummer en, en heerlijk, lekker, goede keus. Maar ja, dat, dat ik had voor jou niet anders verwacht. Wat is er gebeurd? Hè? Ik bel eraan aan. Houd door je mond, joh. Ja, die, die, die Amali. Ik deze. Zo, en dan in het licht. Ja, die wil ik wel. Het is wel een beetje, ja, triest, nummer. Okay. Maar wel heel erg mooi. Mm. Karin Bloemen. Ah, ja. Geen kind meer. Je leeft je eigen leven, wat zij er ook van vindt. Je bent allang geen kind meer, al blijf je ook haar kind Je wilt erover praten, maar niet op haar manier Je zult haar best verdriet doen, maar niet voor je plezier Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag En dan opeens, dan is hier die dag De dag waarop je moeder sterft, dat jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft, die jij zo in haar haatte. De scherpe tong, de bockepauk, de zure schoolje vrouw, die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou en hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte. Maar of je die hebt meegeërfd, valt nog maar af te wachten. De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Dan niet meer terecht, en wat je nog wou zeggen blijft eeuwig ongezegd. De machteloze frazen van je genegenheid. En dat het niet haar schuld was, en ook dat het je spijt. De dingen die je lang niet zeggen kon, en zeggen wou. En dan zo graag nog één keer. Zeggen zo. De dag waarop je. Sterft, de dag die al je dagen van dan af aan wat grijzer verft, al hou je niks te klagen. Je hebt je goede vrienden nog, die staan je ook dichtbij. En als je soms een minnaar zoekt, dan staan ze in de rij. Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen, en niemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen. De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Prachtig liedje. Van uh, Karim Loem en Jan Boerstel. Schreef het als ik het goed heb. En uh, echt een Prachtig liedje, wat vele meisjes en uh, wat uh, dames en tegenwoordig misschien ook wel ervaren, nu ze zelf moeder zijn. Jawel, uh, Karin werd geboren op uh, 28 juni 1960, dus uh, hoe oud is ze geworden? Bro? 58, ja, ja. goed zo, goed, goed Bart, wat, wat kan jij snel rekenen. Uh, <laughs> Um, nou ja, sinds dus 58 geworden vandaag. En uh, Karin speelde onder andere mee in uh, de cabaretgroep Purper. En wordt sinds de show La Bloemen ook wel Nederlands diva genoemd. Dit onderstreept ze vooral door het dragen van uh, exorbitante jurken. Ontworpen door Jan Aarntzen. En haar carrière begon met de première van De Zoon van Louis David. Uh, personality shows maakte ze met haar eigen La Bloemenband, dansers, zangers of zoals in de diva op de divan met Cor Bakker. En in het theaterseizoen 2007-2008 stond ze op de planken met uh, de show Overgang uh, zonder dansers, een band of uh, Cor Bakker. Ja, over haar privéleven is ze oh, uh, openhartig geweest en zo sprak ze in uh, de media over haar incestverleden en de dood van haar zus, waardoor zij de zorg voor haar eh, neefje kreeg. Haar zwangerschappen, haar overgewicht en haar burn-out. Bloemen is getrouwd met gitarist eh, Marnix Bustra. En heeft twee dochters. Eén geboren in 1997 en één geboren in 1999. Goed, nou dan weet u weer helemaal hoe het met haar zit. En dan is het helemaal goed. En kunnen wij gewoon weer verder met het programma. Ik heb nog één artiest in het licht straks. Oké. Okay. Ja. Maar uh, we gaan eerst even wat anders doen hoor. Eerst even een ander plaatje. Vind je het niet goed? goed? Ja. Ik vind het prima. Dit is Willy Nelson. All righty. Riding on the city of New Orleans. Illinois Central, Monday morning rails. Fifteen cars and fifteen restless riders, three conductors and twenty-five sacks on paper All along the southbound odyssey, the train pulls out at Cannes A graveyard of rusted automobiles bottle Feel the wheels rumble beneath Ja, heb je dit nou herkend, dit liedje? Meneer, meneer Cox bedoel je? Huh? Meneer Cox? Ja? Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja? <laughs> ja. Dat was hem, hè? Dat was hem. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is een, eigenlijk een, een, een, een, een Amerikaans liedje over een trein. The city of New Orleans. New Orleans. Dat is een, een trein in Amerika, kennelijk. En uh, daar gaat het oorspronkelijk niet uit. Ik weet niet, ik ben even niet meer wie, wie de oorspronkelijke schrijver is. Ik heb hem wel ergens, maar ik weet even niet meer wie, uh, wie dat was. Uh, maar goed, doet er ook niet zoveel toe. En in ieder geval, dit is Willy Nelson. En wij in Nederland kennen het als... Ja. Ja. Heel fijn. En dan moeten we zomaar nog beginnen. Ja. Maar nee, die is net begonnen. Ik hoop niet dat hij naar nou deze week al voorbij is. Nee, klaar hè, dank u. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Vragen langzaam kropen langs de weken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon.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 Het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 Voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij Een beetje op het rubriekje wat ik een tijdje geleden had. Het had kan raar lopen. Ja. De, de originele hit en zijn cover. Ja, maar goed, dit waren twee covers. Want het origineel was van Steve Goodman. Dat had jij even keurig opgezocht natuurlijk. Want hij staat zo snel in, dames en heren. Niet te geloven, die, die Bart is daar zo snel in. Steve Goodman. En het is ook nog eens een hit geweest voor de zoon uh, van... Uh, Way... Ja, uh, yeah, Gert Arlo Gert, Guthrie. Dat was de zoon van Woody Guthrie. Woody. Ja. Ja. Woody. Woody. Woody, Woodpecker. Woodpecker, ja. <laughs> <laughs> nou, oké, okay, daar was hier geen zoon van. Maar goed, toen heette het The City of New Orleans. En ik zei het al, dat ging over een trein in Amerika. En in Nederland werd het na een prachtige zomer... een hit voor uh, Gerard Cox. Nou, laten we hopen dat we dit jaar die, die prachtige zomer uh, ook krijgen. Laten we het zo zeggen... Het begin is niet slecht. Het begin is goed. Ja, het begin kan er best mee door zoals het uh, nu gaat. Goed. Uh, The, Birds. The Birds. Heerlijk. Yeah. Oorspronkelijk van Piet Seeger. En het heet Turn Turn. Turn Turn. Natuurlijk, een beentje rond Roger McGuinn, die ook wel uh, eens uh, Jim McGuinn werd genoemd. Uh, David Crosby heeft er vanuit gemaakt, deel van uitgemaakt, Chris Hillman. Uh, nou, wie eigenlijk niet? Want het is een band met heel veel verschillende bezettingen geweest. En uh, nou ja, dit heette Turn, Turn. Oorspronkelijk turn, van Piet Seeger. En uh, nou, dit plaatje hoort u straks helemaal. Ik uh, had een instrumentatie klaargezet. Maar dat, uh, ik hoor heel iets heel anders. Maar dat geeft allemaal niet hoor. We blijven lachen. Dit hoort u straks nog een keer terug. Wij gaan nu naar het Nationaal van 1 uur.